Vrijdag en zaterdag blijft het droog, steeds meer ruimte voor zon... en de temperatuur loopt op. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De zonbakker van de ANWB. Er staan nog altijd vrij lange files op de A1... Amersfoort richting Amsterdam bij Laren, 5 kilometer. A2, Den Bosch richting Utrecht bij de Alfred Everdingen, 9 kilometer. A4, daarna richting Amsterdam bij Knopend Badhoeverdorp, 5 kilometer... En richting Den Haag bij dorp 7 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen... bij knooppunt Battenverdorp 6 kilometer. A12, Den Haag richting Utrecht... bij Reewijk 4 en bij knooppunt Lunetten nog eens 4 kilometer. Richting Den Haag op de A12 tussen Blijswijk en Noordorp 8 kilometer. En voor Den Haag Malieveld 5 kilometer. A16, Breda richting Rotterdam... bij knooppunt Terbrechtseplein 10 kilometer... A20, Hoek van Holland richting Gouda bij knooppunt der 7 kilometer. En richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer. A27, Breda richting Utrecht bij Noorderloos 7 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht tussen Hilversum en Utrecht Noord 9 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is zin in ZFM. GFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Can put me in fear I always feel safe When things are bad So I can...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 Nee, ze gingen achteraf wel praten. Nou, dat is natuurlijk heel raar. Ja. Als wij samen een afspraak hebben. en uh, ik kom haar tegen en zegt van. Uh, ik heb met Ben die afspraak. en, uh, en vervolgens uh, zegt Ben. spreek je het anders ja, af. Ik heb een hele andere afspraak. Nee. Ik ga nee, iets anders niet. afspreken. Ja, dat, niet, nee. nou, dat weet ik niet. Dat werkt nee. niet. Dat is heel erg onbeleefd om het maar zachtjes te zeggen. Maar. daar spreken jullie de coalitie op aan. Ja, toch? Ja. En wat is dan het antwoord?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 dat, dat, dat is een één ding. Nou, er wordt ge de burgemeester heeft geweigerd aangifte te doen. Die zegt van, ga je in mijn integriteitscommissie, laat ik maar bij elkaar komen. Daar zit Simon zelf in. Dus, uh... Ja, Dat is ook handig.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 Ja, wij gaan... Uh, dus de Partij van de Arbeid of de coalitie gaat aangifte doen van? Nee, de, de, de oppositie. De oppositie ja, gaat, uh, gaat aangifte doen van... Uh, en dan, kom en er, dan komt er een strafrechtelijk onderzoek? Dat, dat, dat, dat weet ik niet. Wij gaan aangifte doen en de officier van of justitie moet daarover beslissen. Als ik me niet vergis, of die daar wat ja, mee oké. wil doen, ja of nee. Ik weet dat, dat Niek Meijer bezig is... Uh, toch die integriteitscommissie uh, in een of andere vorm bij elkaar te krijgen. Uh, dat... Uh,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 En dat, we hebben natuurlijk vorige, week, vorige maand Chante zingt. En dan komende vrijdag, 24 oktober, is nu even niet van Maria Goos. Maar en, is dat gedaan om uh, meer mensen de gelegenheid te geven ja, om te komen? In plaats van zaterdagmiddag. Ja, en dat en, heeft ook geholpen? Ook? Het heeft geholpen, want okay. Chante was, uh, was, ja, het, was goed, uh, uh, ja. goed bezet, ja, druk was ja, het. En, uh, en we hopen ook meer de, de of uh, ook uit de omgeving, meer naar cultuur, wat zo'n museumpodium kan brengen. En dan zoek ik toneelstukken uit wat gewoon klein met kleine podium kunnen ja, uh, gebracht uh, kan worden. Ja. ja, want je hebt nu een, een stuk van Maria Goos ja. en van jou he, geschreven. Ja, ja een met Maria Goos. Een, een voor een vier mannen. Vier mannen, ja. Dat is haar, ja. een van haar eerste stukken waar ja. ze de doorbraak heeft gemaakt. Okay. En een paar jaar later heeft ze de vrouwen erbij geschreven. Het kan dus als avondvullend, maar het kan ook als twee één-actes. En nu willen wij nu aanstaande vrijdag één-acte spelen. En dan misschien hopen dat het Zandvoortsmuseum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 en nu met de afwisselende ge... exposities... Ja. Uh, is het natuurlijk alleen maar... Een ja. trekt het natuurlijk. Ja, ja. Voel je... Um...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 allemaal vrouwen voorbij komen. Mannen zijn heel anders als met vrouwen aan tafel. En uh, een beetje ja, losbandig en mm -hmm. baldadig zijn ze. <laughs> en, en, en, maar dan komt er ineens een ommekeer in het stuk. Ja. Want uh, mannen praten veel, maar laten niet alles van zich horen. En dan komt er ineens uit een van de... Een confrontatie. confrontatie een van de heeft kanker. En van de vier vrienden kregen de drie ontzettend tegen die persoon op. Die konden krijgen alles voor elkaar, de mooiste vrouwen...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 Is, dus het is dus ja. een, een, een, een, een, een tragisch stuk waar, uh, uh, waar ook nog over gelachen kan worden. Ja, er mag ook gewoon ja. gelachen worden. Want het is ook soms, moet je ook over, over de ellende Het is niet allemaal ja. uh, Nee, het is ja. kom ik een ja. want, nee, nee, ja. want het is eigenlijk ook, ook als je uh, kanker hebt of begeleid. Is het natuurlijk niet alleen maar het laatste uh, vlees. Ja, want je, je het, hebt herinneringen. Herinneringen, en, dat en, haal je op. Ja. En dat ja. maakt het ja. juist zo uh, interessant ja. en zo leuk ja. eigenlijk. Of lange, leuk. Het duurt Een uur. Een uur? Even, voor het uur, hoe laat begint het? Uh, begint Sorry, om altijd, uh, uh, het begint om 8 uur. 8 dus uur, uur avonds ja. op vrijdag. Vrijdag aan 24 oktober. Ja. Dus aanstaande uh, vrijdag. Ja, 10 euro. En dus is inclusief koffie en thee. Nou. En daarna nog een drankje. Nou, en heb je en een mooie af. voorstelling. En een prachtige voorstelling. Ja, is Eigenlijk prachtig. Uh, prachtig. Ja. En dan is het ook... Uh, en volgende maand kom ik dan weer verlotten. Iedereen die Ik nodig mezelf uit. Iedereen die wil komen kijken... Moet, moet er gereserveerd worden? Is uh, kunnen We kunnen reserveren. We kunnen ook... aan uh,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 Fred, bedankt voor de uitleg. Graag gedaan. Ik wens je heel veel succes aanstaande vrijdag. Ja, en ja. ik hoor al dat je bij de volgende voorstelling weer ja, En nee, ja, Het is leuk en ja. kom naar het museum. Oké, okay, ja. dankjewel. Het volgende dankjewel, stukje bedankt. heb ik uitgezocht. Omdat het volgende item classic concert is. Met het Sandwich Mannekoor. <laughs> en een musical all-in. Oh Zandvoorts mannenkoor met uh, het Zandvoorts vrouwenkoor. Een samenzang van... We hebben nog steeds die drie seconden ruis erachteraan, hoor ik. Maar goed, dat gaat. Wij gaan het hebben uh, met Toos Bergen over Classic Concert en uh, een welbekende kaasboer uit de grote kroost zit ook, Peter Tromp. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarschijnlijk omdat hij lid is van het Sandvoorts Manacore. Ja, weet nou weet je, ik, hij zei steek. van: ik doe het wel. Ik dacht van: nou, dat gaan we dus niet doen. <laughs> Want dan gaat hij het alleen maar over het Sandvoorts hebben. En het gaat tenslotte om klassieke uh, concerten. Het he? gaat om ja, het concert. dus en over onze ja, stichting. Het gaat ja. over klassieke concerts. en toevallig is het morgen het Zandvoortse Manacore ja. en uh, Musical All In. Yes. Een gezamenlijke uh, productie in, ja. uh, in de Grote Kerk. Nee, nee, niet in de Grote Kerk. In Nee, maar kwalijk. Ik zit er zo aan te denken.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 Concertserie te hebben. Uh, en nou, dit jaar uh, is het goed. Nou, ze hebben soms een beetje veel pretenties. Dus oh, nee. oh, <laughs> ik moet het soms wel eens een beetje zeggen van... Uh, ja, nee, oh. dat kan niet. Dan, maar um, uh, om even terug te komen over uh, Van Eigen Bodem. Zandvoort heeft heel veel uh, goede koren. Ja, ja, weet ik. Ja. Dus er is, uh, er is uh, capaciteit zat. Ja.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 de vrolijke noot uh, is wel degelijk aanwezig in het mannenkoor. Maar over het algemeen proberen we toch redelijk serieuze muziek te brengen. Ja. En dat lukt ah, ook wel. Het, het en is, dit is een afspiegeling van de afgelopen 30 jaar. Waarin uh -huh. we dus hebben gezegd. Ook vanwege het feit dat onze dirigent na 10 jaar afscheid neemt. Wim, jij hebt wel degelijk stem in het feit wat wij gaan zingen... om ja, eigenlijk jouw ja. afscheidsconcert. Ja. Ja. Okay. Um, musical All In doet ook mee, het dameskoop. Ja, en dat is ook zingen een alleen, de vrolijke noot. Ja. Zingen jullie uh, met z'n Nee, we zingen twee liederen gezamenlijk met Musical All In... en Musical All In zingt ook twee liederen alleen. Hmm. En uh, dat is ook om uh, de Vrolijke noten er een beetje in te brengen, om een breed programma te brengen. Er is bijvoorbeeld ook een ensemble bij met een uh, violiste, een uh, clarinetiste, uh, er zit iemand achter de piano. Dus het is een heel beetje breed varieerd, programma uh, wat ja, we ja. brengen, waarin wel degelijk uh, het Zandvoort <huch> Mannenkoord de boventoon uh, voert. Want het maar, is um... een uitvoering van het mannenkoor natuurlijk. Hmm. Dat begrijpen wij. En het is een uitvoering van klassieke concertetto's. Het is een uitvoering? Van en dan mag het mannenkoor komen. En het mannenkoor is uitgenodigd oh, om oh, te ja. komen oh, ja. oh, ja. oh, oh. zingen. Ja. Uh, ja. ik, ik, ik zie hier toch wel een paar namen staan over, uh, over de begeleiding. Ja. En, uh, uh, hebben jullie daar eens eerder mee gewerkt met deze begeleiding? Met deze begeleiding. Want ik ik zie uh, altviool, cello, piano, viool, fluit, sopraan. Ja.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 het klinkt het hoofd van meneer Tromsie. Als ja, maar ik, ik, ik, ik er moet wel zeggen 150 kaarten verkocht. Ja, maar door er door. zijn nog wel kaarten voor de, voor de mensen die zo komen, hoor. Want je hoeft niet bang te zijn, denk ik, dat je ja, dat dus het dus, vol of dat we nou ja, nee onder, moeten verkopen. Want 150 uh, kaarten is toch al redelijk. Uh, ja, een rol, ja, ja, constant, ja, ja, ja. Uh, kom misschien omdat het dorps is? Ja, maar toch het, ah, het trekt toch? Dat trekt toch? Dat is, is nou eenmaal zo. Dat ja dat. Uh, ja, dat uh,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 Hier heb je twee programmaboekjes. Eén maar. ding, je moet ze wel verkopen. Ja, okay. En dat lukt. Dat is dus, dus ja, ook. Ja, ja. Ja. Ja, dat is... En uh, wat opvallend is, is inderdaad, je moet er wel even... Oh, je moet er afrekenen. Ja, <lacht> maar, je mag voor het eind van het jaar, denk ik, mag je dat toch moet zien. <lacht> en, uh, <lacht> je moet even kijken of we uit de kosten komen. Ja. Maar er ook, wat wel opvallend is, en daar heb jij gelijk in. Het is natuurlijk een concert van Stichting Classic Concerts met een uh, dorpskarakter. Nou. Dus er zijn ook heel veel mensen bij mij, bijvoorbeeld.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 Ja. Zijn. Maar we zoeken altijd leden, altijd. Ja, zeker. Okay. Dus iedereen die uh, nog lid wil worden van het Mannenkoor, die kan gezellig dinsdagavond bij jullie aanschuiven in nou, de blauwe ze, tram. Laat ze eerst morgen maar eens komen luisteren... Ja. of laat ze daar wat deel van uit willen maken. En dan kunnen ze dinsdag aan. Zouden ze het dan nog willen, denk je? Jawel, ja, je hebt zomaar ja, kans ja, dat ja, we een ledenstop in moeten voeren. En ja, nou dat geloof ik ja. ja, wel. Nou ja, aan de kwaliteit van het... Uh, uh, ik zou wel eens willen weten, wat je net gehoord hebt... is dat toch een goed stuk en een goed koor. Ja, wel degelijk. En net wat jij zegt... de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 Waar blijft het stand voor het publiek dan? Waarom gaan we niet gewoon naar de grote kerk? En waarom gaan we niet naar het museum? Ja, ik, dat... weet het. ik weet niet maar wat ja, het is. Een ik heb Op geen idee waar dat misschien dan ligt. Misschien heeft het ook met de PR te maken. En uh, uh, Wat wij nodig hebben is uh, niet alleen het Zandvoortse publiek. Want het zijn natuurlijk maar 16.000 inwoners. En de mensen die van klassieke muziek houden is maar een heel beperkend. Dus die zou je uit de regio misschien. moeten halen. Ja. En wat we nodig hebben is een Haarlems Dagblad. Die bijvoorbeeld is een keertje niet geen drie regels gebruikt. Als je nou afgelopen vrijdag in het Haarlems Dagblad kijkt.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 En op dat moment dat we dat doen... Geld doen. Geld Dan ja. hebben we een reden. Ja, ja. En ja. anders doen ze gewoon te malen, doen ze niks. Nee. We hebben nu een koor uit Haarlem... onder leiding van Harry Brassen... het mm -hmm. COV, Christelijke ja. Oratoriumvereniging. Die geven zelf regelmatig concerten. Ja. Maar zelfs die koor in Haarlem hebben moeite... om de nodige promotie te krijgen van...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 ja, het is is wel... kwaad denken, maar... Nee nee, maar, nee, het, is maar wel het, is het is wel heel opvallend. opvallend. Ja, het is heel ik, opvallend. Ik denk dat je ze daar ook op kan aanspreken. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. En dan moet je eens met, uh, met misschien de de Zandvoort-correspondent praten. Ja.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 Ja. Dat is prachtig. Ja. En niet, ja. voor, nou, niet voor 800 euro hoor. Nee. Dus zeker niet. Nee. Dus, nou, je bent zelf penningmeester. Dus jij zit nou, al op te... De... Ik zit ja. bovenop te centen. Ja. Dus, maar ja, we ja. moeten wel PR plegen. Dus ja. we hebben nu ja. in maar het bestuur de discussie van... gaan we driehoeksborden uh, plaatsen? En dat is dan voor twee weken lang. Twee weken voorafgaande aan het concert. En dan hebben we op 15 plekken drie. Maar dat kost niet. veel Ja, er zit, wel, er wel, er zit wel een, een prijskaartje aan, natuurlijk. Ja, ja. Maar ja, dan sta je wel in het dorp overal ja. op, de, op de goede plekken. En, dat is zo.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 Maar zo als het was toen. Dat zal nooit meer komen. Nee, nee. Ben, dat zo sorry. Dat Dat hebben we besloten. Dat, dat gaat, gaat niet meer gebeuren. Ik blijf positief en ja. dat gaat vast nog een keer gebeuren. Oké. Okay. You never know. Nou. You never know, hoor ik net van, ja. uh, van Peter. Ja, ja. <laughs> en, en, ik dank jullie hartelijk voor jullie komst. Morgen uh, wens ik jullie heel veel uh, plezier. Stichting Classic Concert. En ook het mannenkoor natuurlijk. Gaat, ook, zeker al in. gaat zeker lukken. Gaat zeker lukken. Ik wens jullie heel veel plezier. Dankjewel. En tot de volgende keer. Dankjewel. Dank.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 De omzet en winst van uitzendconcern Randstad is in het derde kwartaal gegroeid. Winst dan toe tot 113 miljoen euro. Komt vooral doordat het goed gaat met de uitzendbranche in Amerika, China en Nederland. In Duitsland en Frankrijk is er juist minder vraag naar uitzendkrachten. Randstad is de op één na grootste uitzendorganisatie ter wereld. en De uitzendbranche is altijd een goede graadmeter voor de economie. In het westen van India worden meer dan 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een orkaan. Er zijn 200 opvangcentra ingericht. Hulpverleners en militairen staan klaar om hulp te bieden. Er worden windsnelheden tot 130 km per uur en zware regenbuien verwacht. En ook in buurland Pakistan worden voorzorgsmaatregelen genomen. De politie in Israël heeft een Palestijn doodgeschoten die wordt verdacht van de aanslag gisteravond op een ultra-rechtse Joodse activist. Die werd gisteravond in Jeruzalem door een motorrijder neergeschoten en ligt nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Volgens Hamas-bronnen is de schutter een Palestijn van 32 die elf jaar heeft vastgezeten in een Israëlische cel. Vandaag wordt het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties gepresenteerd. De commissie ondervroeg in anderhalf jaar tijd allerlei betrokkenen. Aanleiding was het drama met Vestia, de woningcorporatie die diep in de schulden zat door te veel geld te verspillen aan riskante producten.